1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Wat meer lucht voor mensen die willen lenen voor een hypotheek. Onderzoek naar oplossingspercentages meldt misdaad anoniem... en een poging om de superprovincie tegen te houden. Het is bewolkt van het zuidwesten uit, komt er regen. Het wordt 1 tot 6 graden. Veel wind ook. En vanavond is hij stormachtig op de Wadden. Morgen dan bewolkt, soms wat zon aan de kustkant op een enkele bui en het wordt ongeveer 7 graden. Mensen die een loonsverhoging verwachten, kunnen meer lenen voor een hypotheek. De ministers Dijsselbloem van Financiën en Blok van Wonen maken dat vanmiddag bekend. Op dit moment kunnen mensen die binnen een half jaar zicht hebben op loonsverhoging... op basis van dat nieuwe bedrag een hypotheek afsluiten. En Dijsselbloem en Blok verlengen die termijn. Voortaan kunnen ook huizenkopers die pas over een paar jaar loonsverhoging verwachten... er gebruik van maken. De ministers willen op die manier starters helpen. Die groep wordt hard getroffen door het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Het aantal zaken dat door meldmisdaad anoniem wordt opgelost... is niet zo hoog. De politieacademie onderzocht 200 meldingen van het meldpunt. We gaan eens even horen hoe het zit. Onderzoeker Nicolien Kop, lectocriminaliteitsbeheersing criminaliteitsbeheersing... en recherchekunde bij de politieacademie. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn dan die uitkomsten van het onderzoek? Uh, nou, wat u al zei, we zijn met 200 meldingen in de hand... en vier politiekorpsen uh, ingegaan om eens te bekijken... Van wat gebeurt er nou eigenlijk uh, met die meldingen daadwerkelijk... Nou, van die 200 zagen we dat er met 99 eigenlijk weinig gebeurt. En dat kwam dan doordat het bijvoorbeeld de thema's waren die geen prioriteit bij de politie uh, hebben of dat er niet voldoende informatie in zat hè, om als aanknopingspunt uh, gebruikt te ja. kunnen worden. Uh, van de 101 meldingen die we dan um, overhielden, zagen we dat een deel um, echt ook actief bijdraagt aan de opsporing. Hè. Die 101 dragen bij aan die opsporing, maar daarvan zijn er 30 die dan in de dossiers eigenlijk verdwijnen en toegevoegd worden. En op 71 wordt echt actief actie ondernomen. Hmm. En wat bedoelen we dan met actief actie ondernomen? Is dat er bijvoorbeeld nieuwe vragen worden gesteld um, in het kader van het onderzoek. Of dat er ook zelfs nieuwe scenario's um, worden ontwikkeld. En als je dan nou zegt dat... van nou uh, hoeveel procent is nou echt toe te schrijven aan meldmisdaad anoniem? Ja dat is um, lastiger omdat het natuurlijk in combinatie gaat. Die 35 procent zijn, uh, dat zijn dan alle meldingen. Zeg maar die bijdragen aan die opsporing. En dan met 11%, zie je duidelijker bij van, nou, dit is een stukje waar M ook bijdraagt, maar mm -hmm. of dat nou specifiek van M komt of van andere informatie is dan niet duidelijk. Dat draagt echt met elkaar samen bij aan het succes van de opsporing. En dan heb je nog specifiek in zes zaken, dat is dan 3%, dan zie je dat het echt het succes door M ook. Uh, Um, eigenlijk um, gemaakt is, doordat zij die meldingen hebben ingebracht hè, van de burger. En er is een nieuwe zaak opgestart. En dat wordt natuurlijk aangevuld met nog meer informatie door de politie. En uiteindelijk leidt dat tot een succes. Dus dan moet je denken aan een, een aanhouding of dat een hennekplantage uh, wordt opgerold. Dat soort voorbeelden. 3% procent, dat lijkt niet zoveel. Ja, maar iedereen gaat heel erg nu op die 3% zitten. Ja. Ik zou wat meer op die 35% willen gaan, zetten, gaan zitten. Omdat dat natuurlijk toch is wat er actief met die meldingen wordt gedaan. Kijk, de zaken binnen de politie is natuurlijk niet het geval dat ieder, iedere zaak, hè, elke zaak ook leidt tot een succes. Dus er worden ook vanuit meldmis dat anoniem bijvoorbeeld 37 uh, meldingen. ...actief ook opgepakt en die leiden tot een zaak. Maar niet al die helpt. zaken leiden tot nee, een succes. Dat is ook zo. Nee. Maar het is, het is wel... Uh, Meldmisdaad Anoniem hoeft ook weer niet meteen te worden opgegeven... ...begrijp ik wel van u. Nee, dat zou nee. ik niet willen adviseren. Want ik vind het heel ja. belangrijk dat burgers uh, ook bijdragen aan de opsporing. Ja. En dat kan ook via Meldmissat Anoniem heel goed gebeuren. Nou, kijk eens aan. Goed dat het onderzocht is. Dat kunnen we in elk geval concluderen. Mevrouw Kop, dank u wel. Ja, dank je. Dag. Rond Nijmegen rijden sinds vanochtend half acht geen treinen vanwege een stroomstoring. Seinen en wissels doen het niet en de NS zet bussen in. Het is niet duidelijk wanneer die treinen dan weer wel gaan rijden. Het duurt nog voort. Stroomstoring was op station Nijmegen en de oorzaak is nog onduidelijk. Een woordvoerder van ProRail zegt dat er hard wordt gezocht naar de oplossing. Gisteravond was er bij station Nijmegen ook een stroomstoring. In het noorden ijzelt het nog steeds. En de verwachting is dat dat nog wel even zo blijft. De politie van Noord-Nederland heeft dus een drukke ochtend achter de rug, vertelt Anthony Hogeveen. Het was glad, spekglad. De automobilisten die gingen eigenlijk met bosjes van het wegdek af. En daar zijn we erg druk mee geweest.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 Echt gewoon allemaal en masse van de weg af gingen. Wat zijn de verwachtingen verder voor vandaag? Het lijkt erop dat uh, het glad kan blijven. Dus let vooral ook op als je de weg op gaat. Als ik nu kijk naar de meldingen, valt er wel een klein beetje mee. Maar niets is verhaallijker dan gladheid, wat ineens opkomt. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Vanmiddag bespreekt de ministerraad de mogelijke fusie van drie provincies. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Die fusie zou per 2015 een feit moeten zijn. Wethouder Jonkers uit Montvoort is een petitie gestart om die fusie tegen te houden. En hij legt uit waarom. Omdat het geen enkele bijdrage levert aan beter bestuur En ook niet aan de kwaliteit van het bestuur. Uh, dat hebben we ook, uh, dit kabinet wil ook uh, naar grotere gemeentes. 100.000 plus gemeentes. En die, die bewijzen zijn bij verduringen. Dat het geen effectief bestuur is. Ja, En bij een superprovincie uh, ja, uh, verliest, uh, verliest uh, eigenlijk de provincie Utrecht, de provincie Noord-Holland. En de provincie uh, Flevoland dus zijn eigen identiteit en cultuur. En dat draagt ook niet bij tot uh, efficiënter bestuur. En Jonkers hoopt nu dat hij minstens 40.000 handtekeningen op kan halen... zodat de Tweede Kamer er opnieuw over moet praten. En wat dit ermee beoog is, uh, om uh, uh, voordat uh, deze regering weer doordendert... Uh, gewoon uh, de Tweede Kamer besluit neemt uh, om dan maar een bindend referendum te houden... in die drie provincies, uh, om dat voordelen van het kabinet maar eens uh, te toetsen. En ik denk dat de meerderheid van de inwoners van die drie provincies het gewoon helemaal niet willen. En Jonkers rekent dan ook op veel steun voor zijn petitie. Nou, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel uh, draagvlakken uh, voor is, omdat uh, uh, mensen willen het helemaal niet willen. Maar die worden ook niet geraadpleegd. Uh, het wordt gewoon uh, uh, min of meer... ...van bovenaf opgelegd. En als het daar nou nog een verbetering van het bestuur opleverde... ...maar dat doet het dus gewoon niet. Ik ben nu zelf jaar, 12 jaar eh, lokale politiek eh, werkzaam. Eh, ik heb eh, met enige regelmatig contact wel met het college van gedeputeerden. Die contacten zijn hartstikke goed, daar kun je prima mee samenwerken. Maar moet er niet aan denken zeg maar, dat ik dat straks zou moeten doen als wethouder... ...met een eh, veel grotere eenheid, met een superprovincie... Waarbij de herkenbaarheid uh, voor gemeentes uh, uh, en de, het belang zeg maar, van, van, voor die gemeentes gewoon helemaal ondersneeuwt. 40.000 zijn er nodig. Op dit moment hebben 24 mensen de petitie ondertekend. Dus de wethouder heeft nog even te gaan. In Moskou is een oud politieman tot 11 jaar cel veroordeeld. voor medeplichtigheid aan de moord op journaliste Anna Politkovskaya. Volgens de rechtbank plande die de moord en leverde die het wapen aan de moordenaar. En omdat de oud-politieagent in het onderzoek samenwerkte met justitie, kreeg hij een lichtere straf. Anna Polikovskaia werd in de hal van het moskouse appartementencomplex waar ze woonde doodgeschoten. Omdat ze in haar werk zeer kritisch was over president Poetin, werd gedacht aan een politieke moord, maar er is nooit aangetoond dat Poetin er iets mee te maken had. Vorig jaar werd in Tsjetsjenië de hoofdverdachte in die zaak opgepakt. Hij wordt later berecht.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 Rusland is bondgenoot van Syrië en samen met China heeft hij drie keer een VN-resolutie voor verscherpte sancties tegengehouden. Op een basisschool in de Chinese provincie Henan heeft een man 22 kinderen verwond met een mes, dat melden staatsmedia. De man zou eerst een vrouw hebben neergestoken en toen de kinderen en hoe die slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend.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 En er werden onder meer een jachtgeweer gevonden, een geluiddemper, een kruisboog en een boksbeugel. De politie vond ook bijna twee kilo gedroogde henneptoppen en ook nog wat vuurwerk. Alles is in beslag genomen en een man van 40 uit Steen is gearresteerd. Sport. De Tour de France de Ronde van Frankrijk start in 2014 in het Engelse Leeds. Het is de tweede keer dat de Tour begint in Engeland. Vijf jaar geleden gebeurde het in Londen. De Tour werd afgelopen jaar gewonnen door de Brit Bradley Wiggins. PSV-verdediger Marcelo zal dit kalenderjaar niet meer in actie komen voor zijn club. PSV gaat niet in beroep tegen de uitspraak van de tuchtcommissie van de KNVB. Die heeft Marcelo geschorst voor vier wedstrijden, één voorwaardelijk... En hij wordt daarmee gestraft voor een slaande beweging... naar tegenstander Danny Hoessen in het duel met Ajax. Marcelo mist de competitieduels met NEC en NAC... en de bekerwedstrijd tegen Rijnsburgse boys. Zwemmer Jurie Verlinde heeft zich bij de WK Korte Baan verzekerd... van een plaats in de halve finales van de 50-meter vlinderslag. In Istanbul zorgde hij in de series voor de negende tijd. Die 50-meter vlinderslag Dat noemt hij zelf een circusact... Ja, joh, dit is. Uh, je, je duikt het water in. Zes slagen en dan uh, ben je alweer op de muur. Een stukje onder water, zeven slagen en dit zit. Zoals ik, ik vind het echt knap als je het gewoon heel goed kan. Het is, uh, voor mij is het gewoon een soort. Uh, overcapaciteit dat ik in moet schakelen. Omdat het zo. zo snel gaat. Dus dat ik nu een halve finale heb gehaald. op die, die vijf, dat vind ik gewoon top. Dus vanavond kijken we dat tandje bij kunnen doen. En dan uh, zien of we richting die. Uh, die finale kunnen en uh, kijken wat dan mogelijk is. Jorrie Verlinde door, Sharon van Rauwendaal niet. Het is haar niet gelukt om de finale van de 200 meter rugslag te halen. In de series werd van Rauwendaal 15e Met een tijd van 2 minuten 8 seconden en 51 honderdsten. En dat is een behoorlijke tegenvaller voor van Rauwendaal. Ik dacht wel ongeveer 2-4 te kunnen zwemmen om die finale te halen. Maar ja, ik, op een gegeven moment uh, heb ik geen kracht meer in mijn benen. Ofzo, en dan kan ik niet no aanzetten wat ik normaal wel kan. Dus ja, dat is, uh, dat is moeilijk. Uithijgen, Sharon van Rauwendaal. Dan is 12 minuten over één geworden. We gaan naar John Bakker bij de ADW. Met files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij de Alfred Berkel en Roderijs, 2 kilometer. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. 2 kilometer op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... bij Den Dolder. En op da 50 van Arnhem naar Os bij Knoop het Eewijk, ook daar 2 kilometer. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Meld misdaad anoniem draagt bescheiden bij aan de oplossing van misdrijven. Er is een poging om de superprovincie Noord-Holland, Utrecht Flevoland tegen te houden. En er is nog geen treinverkeer rond Nijmegen. Storing daar. Dat was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen Jurgen van den Berg met Lunch.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch meteen met filmmaker Karim Amer... die bezig is met een documentaire over het Taghirplein in Cairo. Dat is in Egypte, de laatste aflevering van In de Praktijk. Daarin waren we deze week achter de schermen van een obesitaskliniek in Amsterdam... en na half twee is de De stelling dan, scholen moeten pestkoppen harde straffen. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070. -70. Het kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt naar onze website, dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doe het dan met Hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. We kennen ze intussen maar al te goed de beelden van het Tagierplein in Cairo. Verslaggevers van over de hele wereld lopen daar rond en leggen vast wat er gebeurt. Maar wat nou als je daar niet bent om een nieuwsreportage te maken, maar een film? Hoe ga je dan te werk tussen al die duizenden demonstranten? De Egyptische filmmaker Karim Amer werkt aan de documentaire The Square... die zich afspeelt op dat Tahrirplein. Gisteren was hij eventjes in Nederland... en onze verslaggever Matthijs Holtrop sprak met hem... over zijn werk op het inmiddels beroemde plein. Ik denk dat Mubarak is go down in de gaan... dat zijn grootste crime... Was destroying the the the hopes and aspirations for the bulk of Egyptian people. Mubarak heeft de hoop afgenomen van de Egyptenaren, zegt Karim Amer. Hij maakte een documentaire van de val van Mubarak, de opkomst van Morsi en alle toestanden sindsdien tot op de dag van vandaag. Een verslag van ruim een jaar draaien op het Tarierplein. I just her, uh, just like that, um, just Hoe begin je een documentaire te draaien? Voor Karim was dat heel simpel. Zijn eigen zus filmen. Zij werkt namelijk als journalist en had opeens heel veel te doen. En Karim dus ook. CNN New York Times stuff alles werd gefilmd, werkelijk alles. Karim trok met zijn camera de aandacht en leerde op het plein zijn eigen team kennen. I met our director of photography Hamdi, who was also in the square, and then we met our editor. We just all met in the square, En we all had this kind of feeling like, okay, what's happening here? What we felt we were witnessing was the story of the the power of people fighting against the power structure and how strong that that that that popular people power could go. So de kracht van de mensen moest worden gefilmd, zo zegt hij. Tussen de demonstraties, tussen de mensen die soms weken op het plein bleven, woonden in teentjes. En daar bouwde Karim met zijn team een podium. Een eigen open microfoon podium. En daar kwamen de mensen op af die in zijn documentaire aan het woord komen. Die filmpjes werden online gezet, op Facebook, op Twitter. De documentaire is nog niet helemaal af. Maar in Amsterdam is gisteravond een sneak preview gegeven aan Nederlandse journalisten. Stenen gooien naar de politie, traangas en demonstranten die door tanks worden overreden. Het zijn allemaal beelden die we terugzien. Occupying a space, a public space, can put pressure on a government for change. And it's a crazy idea. I mean, if we look at what's happening now in Egypt, there are tents in front of the presidential palace. And these tents have created... Nearly a civil war. I mean, it's just this idea that people sitting and occupying a space peacefully can create so much trouble. En ook Karim heeft zich vaak onveilig gevoeld. Want journalisten zijn lang niet altijd welkom. We've been in lots of situations where people are are attacking our camera's because they're like, What are you guys doing here? What's your agenda? Aanvankelijk werden ook zijn camera's aangevallen. Maar later realiseerden de Egyptenaren zich dat Karim ook het verhaal van onderdrukking en strijd kan vertellen. En het was lastig toen de buitenlandse media weer vertrokken. Want alle camera's gingen weg en Karim bleef als enige. Maar ik denk dat op hetzelfde moment veel mensen echt verantwoordelijk waren als de media gewoon weg. Want het is. It's tough, you know. Je krijgt all this attention, je voelt je belangrijk en dan je alleen Inmiddels kennen vele demonstranten Karim, omdat hij er ook al maanden rondloopt. Meer dan duizend uur materiaal is al gedraaid. Leon Willems is directeur van Free Press Unlimited... een organisatie om wereldwijd de persvrijheid te vergroten. Volgens hem is Karim Amer een journalist met een aanpak... die zeldzaam is in Egypte. Nou, Egypte ziet er op dit moment heel erg problematisch uit... omdat je eigenlijk te maken hebt met een hele grote kliek van journalisten... die nog uit het Mubarak-tijdperk komt... en die eigenlijk nu een beetje de weg kwijt zijn... want de grote roerganger is weg... En uh, ja, hoe moeten ze zich verhouden? Ze zitten eigenlijk gevangen in hun eigen ja, uh, slechte habits... om mensen een beetje voor te liegen en om te manipuleren... en om het verhaal van de autoriteiten te vertrekken. Uh, Dat zijn ze gewend. Dat zijn ze gewend. Hè? Dat is jarenlang schering. En, in. en je hebt die hele nieuwe generatie van mensen... die twitteren, die op computers zitten, die zelf filmpjes maken... maar die nog niet door zijn gedrongen in de staatstelevisie... Dus een hele hoop mensen in Egypte die weten helemaal niet wat die jongeren allemaal is overkomen op het Tariërs, uh, plein. Karim is toevallig journalist geworden, met zijn vernieuwende aanpak, zo zegt hij zelf. Uh, I would say I'm a, an accidental journalist. Dankzij zijn camera kon hij het dagboek van de geschiedenis schrijven, om de idealen van een Egyptisch volk te vertolken. Die film is belangrijk omdat in deze film worden het mensen. We hebben die mensen op het plein wel gezien... maar hun individuele dromen, hoe hard ze gevochten hebben... hoe ze hebben nagedacht, welke gevaren ze getrotseerd hebben... hoe ze zijn geslagen, hoe ze in het ziekenhuis terecht zijn gekomen... hoe ze getreurd hebben, dat hebben we allemaal niet gezien. In deze film worden het echt mensen, zoals jij en ik. Toen deze film voor ons in première ging in Cairo... dat was nog eh, toen het onaf was... Toen hebben we hem laten zien aan 30, 40 mensen met wie we werken in Egypte. En toen lag iedereen onder de tafel van het janken omdat ze allemaal uh, terugzagen wat ze zelf hebben meegemaakt. En ze herkenden zichzelf erin. Uh, dat collectief samen uh, tot één film komen, dat is heel bijzonder. De film The Square van Karim Amer gaat in januari in première. Dat gebeurt op het Sundance Festival in Amerika. En daarna is de film onder meer te zien bij de BBC. Dit was een bijdrage van verslaggever Matthijs Holtrop. Dit is Keen Disconnected op Radio 1. Something's crept in under our door. Silence soaking through the floor.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 I see the landscape change before my eyes, the features I've been. Een unique selling point is dat ze geen gillende gitaren hebben in de band. Hè? Dat doen ze niet aan. Een mooi nieuw liedje van ze heet Disconnected. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En Deze week was dat verslaggever Anne van der Veen. Zij keek de hele week rond bij het obesitascentrum in Amsterdam... onderdeel van het Sint-Lucas-Andreas-ziekenhuis. Dat ziekenhuis doet steeds meer maagverkleiningen... om mensen van hun overgewicht af te helpen. Anne, belangrijke vraag natuurlijk. Is zo'n maagverkleining nou dé oplossing... Ja, ik zit er een beetje over te twijfelen, Jurgen. Want uiteindelijk voor veel mensen wel. Maar het is wel iets wat je doet als je alles al geprobeerd hebt. Want je moet je bijvoorbeeld voorstellen, als je zoveel afvalt, dat je dat ook echt aan je lijf merkt. Luister maar eens naar plastisch chirurg Gijs van Selms. Aan alle kanten steekt het vel naar buiten en hangt het over de broek heen, en hangt het in de, tussen de benen eh, of bij de rug. Kortom, ze hebben overal overtollig huid. En die overtolligheid kan echt een enorm probleem zijn voor die mensen. Dat kan echt hun, in hun leven beperken. Ze hebben er echt een probleem mee. Met hun dagelijkse om, normaal leven. Ze willen normaal leven. En dat lukt niet meer. Het sport lukt niet. En dan zijn ze dus afgevallen. Soms tientallen kilo's. Vijftig, zestig, noem maar op. En dan, dan kunnen ze eigenlijk niet verder. Dan staan ze tegen een muur. En, en dan komen ze bij ons. Ook Wilma Verbeek heeft bij een plastisch chirurg aangeklopt. Zij vindt vooral haar buik niet mooi. Vergelijk het met een ballon die opgeblazen was en die heel langzaam leeg loopt. Die wordt rimpelig en slap en uh, dat hangt. Dus dat is eigenlijk wat, wat er met je buik en andere delen van je lichaam ook gebeurt. Maar is dat erg? Uh, als ik aangekleed ben is dat niet erg. Want dan zit het allemaal netjes opgeborgen. Maar als je bloot voor de spiegel staat dan word je daar niet heel gelukkig van. Nee. En wat is dan het probleem? Uh, het geld. Uh, het is een operatie die niet vergoed wordt... en die toch ongeveer 4500 euro kost. Uh, nou, zoveel spaargeld heb ik op dit moment niet. Uh, ja, Dus daar moet ik echt een keuze in maken. Als ik dat wil, moet ik daarvoor gaan sparen. Nou, ik vind dat heel erg lastig, want... Uh... Verzekeraars winnen heel veel bij deze bedoel ze vergoeden die operatie die ook veel geld kost, maar de uh, opbrengsten voor hun zijn natuurlijk ook geen diabetesmedicijnen, hoge bloeddrukmedicijnen. Daar hoeven zij allemaal dat, ja, die kosten komen allemaal te vervallen. En dan met name dat laatste deel uh, laten ze zitten, terwijl dat heel erg belangrijk kan zijn voor mensen. En um, het gaat niet om het perfecte lijf, hè? want zo'n buikwandcorrectie waar, die ik graag zou willen, die levert grote littekens op op je lichaam. Um, maar ook weer, um, dus het, is, het, is niet, het gaat niet alleen om het uiterlijk. En het, het gaat echt om een stukje ja, reparatie van je lijf. En ja, dat zou, ik zou het echt zo weten te waarderen als daar een vergoeding voor komt. Plastisch chirurg Gijs van Selms onderstreept dit. Hij vindt dat de verzekeringsmaatschappijen veel te streng zijn. De verzekeringen zeggen wel tegen de patiënt luister, Prima dat je afvalt, graag. Hier ga die maagverkleiding maar doen. Dat wordt betaald. Die mensen vallen vervolgens in een no-time vallen ze... Tientallen kilo's, soms honderd kilo zelfs af. En dan is de deur dicht. Maar nu hoef ik u niet te vertellen dat we allemaal moeten bezuinigen... dat die zorgkosten sky high worden, lastige strijd. Het gaat niet ongelukkiger gekund. Want de maagverkleiningen zijn sky high en gaan steeds meer hoger tempo. En de verzekeringsmaatschappij heeft steeds minder geld. Maar u zegt het zelf, het is sky high. Ja. Hoeveel mensen moet u hier uh, teleurstellen? Veel. Ja, we krijgen hier in het ziekenhuis hebben we honderden patiënten die worden geopereerd. Die zien dat het traject zitten van die maagverkleining. Die dus allemaal de komende jaren gaan aankloppen. En ik weet nu al, als het in dit tempo doorgaat, dat het grootste van die mensen niet geholpen kan worden. En zo luidt de plastic chirurg de noodklok. En patiënt Wilma Verbeek doet met hem mee aan haar het laatste woord. Um, nou, ik ben al een heel gelukkig mens, maar dan zou ik nog, nog iets gelukkiger zijn, denk ik. Nou, dat is dus een duidelijke oproep aan de mensen van, dat, uh, van de mensen moet ik zeggen, van het obesitascentrum in Amsterdam, aan de verzekeraars. Dat hebben we genoteerd. Volgende week is het alweer bijna kerst. En daarom kijken we dan hoe het er aan toe gaat achter de schermen bij het kerstcircus in Carré. Zometeen Stand.nl. De stelling: Scholen moeten pestkoppen harder straffen. We zijn benieuwd of u daarmee eens bent of mee oneens. Nu het laatste nieuws. Hier is Lieselot Thomas. Radio 1, het NOS Journaal. Het aantal zaken dat dankzij meld misdaad anoniem wordt opgelost is niet zo hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 9 meldingen bijdraagt aan de oplossing van een zaak. Volgens de onderzoekers van de politieacademie is de politie wel erg positief over de anonieme tiplijn. De maker van beschuit van bolletje mag niet worden overgenomen door een ander bedrijf. De Nederlandse mededingingsautoriteit heeft dat tegengehouden omdat de prijs van beschuiten voor de consument dan te hoog wordt. Door de overname zou er te weinig concurrentie meer zijn op de beschuitmarkt, zegt de NMA. In Moskou is een oud politieman tot elf jaar zelf veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op journaliste Anna Politkovskaya in 2006. Volgens de rechtbank plende hij de moord en leverde hij het wapen aan de moordenaar. De journalist was zeer kritisch over president Poetin. Daarom werd gedacht aan een politieke moord, maar dat is nooit aangetoond. En bij een huiszoeking in Stijn in Limburg... heeft de politie een grote hoeveelheid wapens, drugs en vuurwerk in beslag genomen. De politie had informatie gekregen dat er misschien wapens in het huis zouden liggen. Een man van 40 uit Stijn is gearresteerd. En dat is nieuws op dit moment. AWB verkeersinformatie: files op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort bij den Dolder 2 kilometer. En op de A50 van Arnhem naar Os bij knopend Ewijk 4 kilometer. Dit is radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van den Berg. Scholen moeten pestgedrag harder gaan aanpakken, dat zegt staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Slachtoffers moeten beter worden beschermd en de schuldigen moeten harder worden gestraft. Dat pesten een van de ergste dingen is die een kind kan overkomen, dat bleek een maand geleden... toen Tim Ribberink zelfmoord pleegde vanwege pesten. En deze week sprong dus een 15-jarig meisje voor de trein en ook hier lijkt het om pesten te gaan. Omdat er geruchten gaan over een relatie met pesten doen wij er als school alles aan om meer duidelijkheid te krijgen... over de aanleiding van dit tragisch overlijden. Moeten pesterijen keihard worden afgestraft... of los je daarmee het echte probleem helemaal niet op? Dat is een van de vragen die we zometeen gaan stellen aan Els Hendriksen... Zij is voorzitter van de Stichting Veilig Onderwijs. En we zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw mening. Uh, mevrouw Hendriss, ik sta dus in het gebouw intussen en is op weg hier naartoe. Um, uh, maar we zijn natuurlijk ook benieuwd naar uw mening, zei ik al. Eens of oneens dus op die stelling. Scholen moeten pestkoppen harde straffen. Bent u het eens of oneens, sms dat dan naar 7070. 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of van eens, doe het dan met hekje standpunt. Dag van Hendricks, hartelijk ja. welkom. Uh, u Hello. komt echt net binnengerold, hè? Ja, zeker. Uh, we beginnen dit programma altijd met drie keuzes. Daar mag u dan maar ja of nee op zeggen. Dan gaan we zo meteen uitgebreid aan de hand van die stelling doorpraten over het onderwerp. Uh, dus hier komen de keuzes. Ouders spelen een grotere rol dan de school. Voor mij. Uh, Je moet zeggen ja of nee. Uh, ja of nee. Uh, uh, uh, ja. ja, ja. Oké, okay, dus de ouders een grotere rol dan, uh, dan de school. Uh, de tweede keuze. De meeste leerkrachten weten goed hoe ze met pesten om moeten gaan. Uh, ja en nee. Ja en nee, nou vooruit... Dat, dat neem ik dan maar op de koop toe. En dan die laatste, er moet een parlementair onderzoek komen naar pesten. Absoluut waar. Ja, dat wist ik ook al stiekem. Dus ik dacht, nou, die, die leggen we vast op de stip, dan kunt u hem inkoppen. En dan komen we er zometeen wel over door te praten. Um, even die stelling, he, die wij centraal stellen... waar onze luisteraars zometeen ook op gaan reageren. Scholen moeten pestkoppen harder straffen. Uh, bent u daarmee eens of mee oneens? Nee, daar, ben ik, daar zijn we het echt mee oneens. Waarom? Uh, de pesters die zijn al eenzaam, daardoor pesten ze. Ze pesten niet voor niks. En uh, ze hebben hulp, eerder hulp nodig en begeleiding dan een uh, straf. Dus dan helpt het niet om ze te straffen, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dan kan het alleen maar erger worden, ja. ja. Zeker, ook, deze, ook die, deze kinderen hebben een toekomst. Uh, de, de, de staatssecretaris van Onderwijs die wil juist wel hè, dat het pestgedrag harder wordt aangepakt. Hij zegt in Metro letterlijk, uh, nu gebeurt het geregeld dat slachtoffers van pesterijen van school worden gestuurd... en dat de pestkoppen blijven zitten. Het lijkt me af en toe wel de omgekeerde wereld. Bent u, ja, dat, bent is... u dat niet met hem eens dan? Die omgekeerde wereld zien wij ook... Maar uh, dan nog blijven we erbij. Ga nou eens naar waarom die pester pest. En uh, zorg voor een goede begeleiding voor die pester. Uh, van school sturen helpt niet. Uh, daarmee maak je deze, de, ja, de pester alleen maar eenzamer. Doen, ja. doen scholen voldoende? Want je hoort over uh, pestprotocollen die, dan, die er dan bestaan. Is, is dat voldoende? Het is wisselend. Uh, we kennen scholen die erg veel doen en uh, die het ook in de hand hebben. Maar we, ken, we kennen scholen ook die onmachtig daarin zijn... en zoeken naar handsvaten. Die missen ze ook. En... Maar wat staat er bijvoorbeeld in zo'n persprotocol? U hebt dat vast wel eens een keer van dichtbij gelezen. Ja, Er staan afspraken in hoe om te gaan met, met pestincidenten, uh, hoe leerkrachten daarmee om kunnen gaan. Instructies ook naar de leerkrachten, ook, ook, ook om het te herkennen ook, bijvoorbeeld. Want soms weet je het misschien niet eens als leraar, ja, of, kan, zijn... of kan dat bijna niet, vindt u? Uh, Jazeker, dat zijn juist de signalen die er zijn en die waarvan wij denken dat die veel al gemist worden. En natuurlijk kan de leraar niet alles, maar ze worden wel gemist. Ja, want dat hoor je natuurlijk op scholen. En, en zo, als, als er een maatschappelijk probleem is... dan kijken we altijd onmiddellijk naar de scholen. Van, nou, Dat moet daar maar geparkeerd worden, wat het ook is. Ja, die hebben natuurlijk wel hartstikke druk ook. Maar goed, dit is wel een belangrijk onderwerp natuurlijk. Jazeker, maar als scholen een, een goed handsvat hebben, een, een goed pestprotocol... en ze gaan er dagelijks mee om, dan scheelt dat al de helft qua werkdruk. U kent ook de goede voorbeelden daarvan. Absoluut. Ja. Ja, maar, absoluut. En, en je zou dus zeggen, als, als de ene school het heel goed doet... dan kan de andere daar toch aankloppen en het, laten we zeggen, het systeem overnemen? Of werkt dat niet uh, zo? Dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Uh, ik denk, ik ha, ja, daarom vragen wij wetgeving. omdat uh, Die wetgeving kan ervoor zorgen dat er meer handsvaten komen voor scholen. Nou, wat zou er in die wet moeten komen te staan? Door? Nou, Allereerst eigenlijk eenzelfde soort wetgeving uh, als er nu voor de ouders is. Als ouders niet goed voor hun kinderen zorgen... en uh, niet zorgen dat ze niet veilig zijn... kunnen ze bijvoorbeeld uh, toch een, een, een sanctie krijgen... onder OTS worden gesteld mm -hmm. of begeleid worden. En gelukkig gaan we meer naar die begeleiding. En wij vinden als er een wetgeving is... waarin ook staat dat er hansvaten gegeven kan worden... handsvaten aanscholen wat te doen bij en zeker uh, naar, de naar de pester toe, in, in zijn algemeenheid... want we hebben er over vijf groepen. Dan zijn we ook alweer een stap verder. En geeft die inspectie die taak daarin terug. Hmm. U, die U zegt vijf groepen, wat betekent dat? Vijf groepen in pestgedrag? Ja, we hebben de, de pester, de gepeste, de ouders... Oh zo, ja. De ja. Uh, ja, school. De school. En uh, in die groep zitten de meelopers... de zwijgende middengroep. En die zwijgende middengroep, dat is juist zo belangrijk... Want in zo'n wetgeving zou bijvoorbeeld ook kunnen komen te staan dat er meer samenwerking uh, moet komen. Want ook ouders laten het, uh, kun kunnen het af laten weten. Ja, nou zei u net bij de keuzes hè, uh, dat er een parlementair onderzoek moet komen. Een parlementaire enquête eigenlijk naar het pestgedrag. Ja. Waarom? Um, nou, er is al 25 jaar aandacht voor uh, dit probleem. En in deze periode zijn er ongeveer 20 antipestprogramma's, uh, projecten over de scholen uitgestrooid. En dat heeft tot niets geleid. Er zijn veel onderzoeken uitgevoerd, vijf ongeveer. En er zijn, uh, ja, er is zo'n 20 miljoen euro door het ministerie besteed aan dit probleem. En nog steeds is dit probleem niet opgelost. En het maar, je, wordt maar je zou aan de erger. andere kant zeggen, er ligt dus kennelijk genoeg materiaal. Er zijn genoeg onderzoeken gedaan. Uh, waarom dan nog zo'n enquête? Ja, omdat die onderzoek. onderzoeken tot niks hebben geleid. Eh, onderzoeken naar pesten, het heeft helemaal niets uh, uitgehaald. Dus ja, wie is er dan uh, nu? Hè? Uh, uh, wat is er nou fout gegaan in deze 25 jaar? Want het is bekend. En uh, welke personen zijn nu verantwoordelijk voor de jarenlange besluiteloosheid? Voor, uh, uh, of om, uh, om dit zo te laten betreffende regel en wetgeving. Mm. Ja, u, u vindt dat het, en, en door zo'n onderzoek ook duidelijk, duidelijk de, de juiste aandacht krijgt die het, die het moet hebben. Ja. We hebben even wat rondgebeld in, in Politiek Den Haag. Uh, de VVD is tegen zo'n onderzoek. Uh, ze zeggen van, uh, ja, de, de rol van de politiek in die pestproblematiek is niet helemaal duidelijk. Uh, u, u ziet wel duidelijk een taak voor de politiek dat er dus inderdaad regels worden opgesteld. Dat moet in de Absoluut. Kamer gebeuren, vindt u? Absoluut. Het staat zelfs in het verdrag rechten van een kind, artikel 19, dat daar uh, werd een regelgeving voor moet komen. Ja. Dus ja... Uh... Ja, ik vind dat zeker een taak van de, uh, de regering. De SP zegt, uh, er is al uh, genoeg informatie. Nou ja, inderdaad, 25 jaar is, is, is er al bezig. Wat uh, uh, tot niets heeft geleid? Nee, ja. Uh, hoorzittingen zijn, zeggen zijn er geweest. Nieuw onderzoek voegt niks toe. PvdA beslist de komende week of ze voor of tegen een onderzoek zijn. Die moeten er eerst over praten. Maar ja, dat is misschien al winst. Dat is al winst, denk ik, ja. Dat ze dat doen. Um, ja, en u zegt gewoon dat het moet, moet gebeuren. Um, u heeft er zelf ook mee te maken gehad, hè? Van heel dichtbij. Ja, inderdaad. B wilt u daar wat over vertellen, of... Nou ja, mijn eigen dochter is tien jaar lang gepest geweest. Dus ik weet wat het is uh, voor een ouder. En, en ik weet ook wat het is om, uh, om machteloos te staan. En dan ga je wel naar school en dan voel je dat je niet serieus wordt genomen. Want u ging toen u dat hoorde van uw dochter, en dat zal waarschijnlijk ook niet bij die eerste keer zijn geweest. Uh, want ja, je schaamt je misschien ook als kind. Ja, goed, op een gegeven moment trek je dan aan de bel bij je moeder. En, en dan stapt u naar die school. En wat gebeurde er toen? Ja, het zou ook wel aan uw kind kunnen liggen. Of de thuissituatie. Of... En, en, en wat ik nu dus zie... En, en, en het is goed misschien dat ik dat heb meegemaakt. Alhoewel, ja, uh, het heeft wel mijn hele gezin uit elkaar getrokken. Want de school nam niet uh, mij serieus daarin. Het kringetje wordt niet rondgemaakt. Het houdt niet op bij het hek voor school. Uh, en zeker nu, nu de social media uh, aan de orde is... gaat het door tot en met in de slaapkamer van een kind. En wat wij nu heel erg zien is uh, het feit dat als ouders merken dat een kind wordt gepest... dan gaan ze wel naar school. Maar een kind wat wordt gepest heeft op school een heel ander gedrag. Dat bevindt zich graag om, uh, uh, in de omgeving van de volwassenen. We noemen dat claimgedrag uh, mm -hmm. van de volwassenen. En dan zegt zo'n school van ja, maar hij is hier best gelukkig. Want hij doet dit voor mij of hij doet dat. Hij blijft nog eens extra na mm -hmm. om mij te helpen... We zien hem best wel eens alleen op school staan. Of op het schoolplein staan. En wat ze dan missen is juist dat dit een signaal is... dat een kind gepest kan worden. Ja. En, en je kan dat sluitend maken van... oké, okay, de ouders geven dit signaal af. Uh, oké, okay, ik kan wel zeggen, hij, hij is op school anders... Maar het is wel een, ja. dat anders zijn is juist een signaal. Kunt u, kunt u, waar bestond dat pest uit naar uw dochter toe? Was dat schelden of werd dat ook echt fysiek? Of? Ja, werd fysiek, werd schelden, schoppen mm. slaan, hele auto is ondergekrast. Uh, het ging tot ver bij huis, omdat de school ook dicht bij huis stond. Ja, ja. Ja. Uh, want dat Opwachten. zou natuurlijk het allermooiste zijn, dat kinderen gewoon weerbaar zijn. En als iemand een keer je uitschelt uh, voor dikke of weet ik veel wat, dat je denkt, nou ja, het zegt meer over jezelf misschien. Maar zo, dat is de naïef gedacht van mij misschien. Ja, dat klopt. De, die mening deel ik ook absoluut niet. Uh, we zijn er best wel achter dat kinderen die gepest worden, zichzelf juist zijn. En... Maar omdat ze niet bij die groep passen, uh, daardoor door de groep uh, apart als apart worden gezien. Nou, ze passen misschien wel in die groep, maar die ene die juist die frustratie heeft, dus hmm. uh, die pester die die frustratie heeft, kiest juist diegene uit die zichzelf is. Ja. En dus mag dat kind wat gepest wordt zichzelf niet zijn. Ja. Toen, toen dat met uw dochter aan de hand was, hebt u wel gedreigd om die school uh, voor de rechter te slepen? Later, uh, voor het onderwijs te klopt. Ja. Is dat uiteindelijk ook gebeurd of niet? Nee, dat is een uh, is uh, in een schikking uh, hmm. beland. Ja, ja. want uh, toen je zou dus kunnen zeggen, toen was u eigenlijk nog wel voor straffen, misschien om die school eens even flink te straffen. Ja, maar... dus dat ik er anders in dan nu. Nu <laughs> en ja, nu heb ik kennis opgedaan, ik heb uh, wat opleidingen gedaan hier en daar, en uh, ik heb er wat meer inzichten hmm. in uh, gekregen. Hoe dat er toch wel even iets ja. anders in elkaar zit als dat ik toen als moeder. Ja. Maar uh, ik vond het wel wat... opmerkelijk om te zien dat de jongen die van de week ook in het nieuws was, he, die die open brief aan Rutte heeft geschreven, die zat gisteravond bij bij Paul Witteman en die is ook in Den Haag geweest. Uh, uh, Jeffrey heet die, Jeffrey. Jeffrey Arends. Uh, en die zei, ja, ik heb daar met wat politici gesproken... en eigenlijk ben ik er intussen... want hij vond in eerste instantie ook uh, harde straffen. En, en eigenlijk door de verhalen daar was ik er een beetje op teruggekomen. Zo van, uh, eigenlijk, eigenlijk zet dat helemaal geen zo aan de daar Absoluut niet, want ik weet zeker... als uh, de pester van mijn dochter wel goed was begeleid... dan was de, zag het zijn toekomst er heel anders uit als dan nu. Want ik weet wat er nu met hem is gebeurd. Dus ook daar is het niet goed mee afgelopen, met die pester? Nou ja, hij zit in het criminele circuit... Mm. Maar hij was ook acht. Ja. Hij was ook een jongetje ja. van acht. En ja. hij had ook recht op een toekomst, net zo goed als mijn kind. En, en hoe is het nu met uw dochter? Ja, sociaal gezien gaat het uh, redelijk goed. Oké, okay, okay. ja. nou gelukkig maar. Eh, nog even iets, wat, wat iemand op onze website schrijft, die zegt... het probleem wordt al minstens dertig jaar door de media en de hulpverlening erkend... maar verder dan een diepe zucht en uh, roep om zwaardige straffen komen we dus niet. In feite hebben de leerfabrieken ervoor gezorgd dat wie niet past in het stramien... genadeloos en onzichtbaar wordt uitgemapt. Heeft deze persoon een punt, vindt u? Ja, die heeft zeker een punt. Want het het heeft, is te groot allemaal geworden op die het, scholen. Uh, zeker in voortgezet onderwijs. Uh, uh, zijn die, ja, kunnen we haar spreken over fabrieken? Ja. Ik ken leerlingen die zeggen... die zitten op een hele grote school. Ja. Uh, en zelfs leerkrachten. Die, die kennen niet alle collega's. Mm. Dus ja, dat en en dan, dan is er sneller een voedingsbodem, om, om te, of tenminste dan kun je makkelijker iemand pesten zonder dat, dat iedereen dat gelijk doorheeft. er aan hoe die school dat geregeld heeft, zijn natuurlijk wel grote scholengemeenschappen die, die, die dat wel goed in de hand hebben. Er zijn ook mensen die zeggen van, uh, ja het gaat nu vooral over kinderen en, en terecht natuurlijk, want dat is nu ook even in het nieuws. Maar uh, pesten gebeurt overal op het werk, bij sportclubs, bejaardentehuizen zelfs. Absoluut, klopt. Dus laten we zeggen dat dat protocol wat er zou moeten zijn... u zegt dat is niet alleen maar voor scholen... dat zou je ook daarop van toepassing moeten laten zijn. Nu is er in, de, in het arbeids, arbeidsproces de abo wet die daarin voorziet. Alleen, ja, dan komen we weer, hoe wordt dat nageleefd? Nu is dat niet echt ons ding... Maar ja. we zien het ook weer terug in de bejaarden tehuizen. Dat... In, in de Arborwet staat echt iets omschreven als bijvoorbeeld over pest op het werk. Dat, dat daar, uh, dat daar regels voor zijn. Ja, dat er regels ja, voor zijn. Ja, ja, ja. goed. Nou, het is duidelijk. U zegt heel duidelijk in ieder geval niet straffen. Terwijl dat wel de stelling is. Dus ik ben heel benieuwd uh, geleiden, ja. uh, hoe onze luisteraars daarop uh, reageren. En, en het mooiste, uh, we gaan zo meteen trouwens die reacties doornemen. Want ik ga nu even naar die luisteraars toe. Dus ik luister het gewoon lekker mee. Um, uh, een mooie aftrap is altijd even te kijken wat er op onze site gebeurt. Scholen moeten pestkoppen, koppen, harde straffen. 980 mensen hebben nu gereageerd op die stelling. 88% is het eens, 12% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Marcia Nies. Goedemiddag. Ja, uh, nou, ik ben er 100% mee eens. En uh, ik denk wel dat het in combinatie moet met een zekere begeleiding. Zoals die mevrouw uh, bij u in de studio zegt. Uh, in het begin dacht ik wel dat ze in een soort sprookjeswereld leeft. Maar het blijkt dat ze toch wel echt zelf ervaring mee heeft. Ik heb zelf veel te veel ervaring ermee, ook met mijn zoon op meerdere scholen. Ook gepest? Ontzettend. En op verschillende scholen, op verschillende manieren. En het gaat nu gelukkig goed. En dat komt omdat er ook... Uh, niet dat er minder pesters zijn. Maar dat de school er heel goed naar kijkt. Mm. Echt goed op let, En dan nog is het niet 100% perfect, maar dat zal het nergens zijn. Ja. Maar er zijn veel te veel scholen die alleen maar uitgaan... van dat positieve van die pester, het goede in die pester. En dan zeggen ze bijvoorbeeld... ja, we hebben al met ze gepraat, hoor. En ze wisten gewoon niet dat hij dat niet zo leuk vond. Ja. En vervolgens kunnen ze gewoon lekker hun gang blijven gaan... Ja. Maar wat ik, wat ik toch wel opvallend vind ook in uw verhaal... U, u want u, u, de, in uw geval is het ook gebeurd dat de pesten niet de school hoefde te verlaten... maar uw zoon in dit geval, die dus gepest werd... en die komt dan op een andere school en daar wordt hij ook weer gepest. Is dat dan een verhaal wat dan rondgaat? Hoe, hoe werkt zoiets eigenlijk? Nou, dat een kind uiteindelijk uh, ook wel een aangeschoten musje is... en uh, erg uh, gevoelig ervoor raakt... en heel snel op een bepaalde manier reageert... die ja. dan misschien ook niet meer handig is... maar in dit geval waar hij nu zit, is hij goed begeleid... Ja. En nu gaat het goed. Ja. Nou, blij voor hem. Uh, hartelijk dank dat u belde. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met Hiltergaard Dubbing uit Almelo. Ik mag wel zeggen dat ik een ervaringsdeskundige ben. Ik ben 83 jaar en ik ben ongelooflijk gepest als kind. Maar ik kwam thuis en er was een moeder die mij heel liefdevol opving... en dan was het weer goed. En dan wil ik niet zeggen dat dat altijd de oplossing is. Natuurlijk is het misschien wel goed dat de school zich ook daarmee bemoeit. Hoewel ik daar mijn grote twijfels over heb. Want scholen kunnen ook niet alles. Maar ik moet u zeggen dat ik een parlementaire enquête volslagen onzin vind. Ja, parlementair onderzoek misschien meer. Hè? Nou, onderzoek dan. Ja. Uh, sorry voor het woord. Maar uh, kijk, uh, er liggen genoeg rapporten in Laden waar verder niks meer gedaan wordt. Dat heeft volgens mij niet zo heel veel zin. Nee, en ja. ik, daarom... Uh, mensen moeten gewoon liefdevol begeleid worden. En in eerste plaats natuurlijk thuis. Ja, duidelijk. Da da daar da heel erg de nadruk op leggen. Ja. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Stampenel. Goedemiddag. Ja, gewoon uh, Meneer is Amsterdam? Ben da ik aan de beurt? Ja, zeg maar. Oh. Nou, ik ben het er volledig mee eens. Treiteraars zijn slechte mensen. Ze vinden het leuk om anderwans leven kapot te maken. Ik wil ze dikkelhard aanpakken. Treiteren komt trouwens niet alleen op school voor, maar ook in werkringen. Ja. Ik wil het slachtoffer alle verdediging toestaan. Geeft hij de treiteraar een oplazer, dan moet dat worden goedgekeurd. Maar het moet de treiteraar ten strengste worden verboden om terug te slaan. Hij moet de klap aanvaarden ja. als ze verdiende loon. Slaat hij toch terug, dan wordt hij vervolgd wegens geweldpleging. En slaat hij niet terug, nou dan wordt hij vervolgd wegens het uitlokken van ja. Maar ja, maar loopt dit ook niet een beetje uit de hand? Want dit is allemaal wel heel, heel grijs gebied, hè? Dan denk ik van, nou, dan word ik gepest, geef ik iemand een knal van zijn hoofd... maar die zegt diegene, ja, dat was gewoon eigenlijk een, een bij de hand grappige opmerking. Uh, weet je, dat, dat moeten we toch ook niet hebben? Ja, ja je, je, je kan uh, iemand, uh, een met iemand uithalen, je kan een beetje in de baling nemen... maar werkelijk treiteren, ja, maar... Aan, aan treiteren dat is iets, iets heel anders. U, u zegt hardstraffen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik schreef bij me van Waterhelmond. Dag. Hallo. Ja, ik ben het niet eens met de stelling... Um, omdat ik juist vind dat je uh, uh, aandacht moet geven uh, aan het hele verhaal op school. Dus echt topprioriteit stellen. Um, um, en wat bedoel ik daarmee? Dat je uh, um, uh, uh, ge ge gepeste, maar ook uh, niet gepeste, gewoon, uh, dat je het gewoon gaat uh, bespreken. Ik ben zelf gepest. Uh, dus dat je er echt aandacht aan geeft. Dat het gewoon onderdeel wordt van... Ja. Ieder vak dat een docent het gaat spreken. Ja. Gaat, op... op... gaat hier een duim omhoog bij mevrouw van Hendrik, die ze ermee is. Dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Hallo. Ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar. Ja, hallo, ik ben Frederik Mol uit uh, Portugal. Uh, ik ben het eigenlijk heel erg oneens met de stelling. Ik vind straffen eigenlijk helemaal geen zin hebben. Uh, ik denk dat je het uh, verhaal moet aanpakken bij de andere kant. Uh, dat je de slachtoffers weerbaarder moet maken. Want het is altijd zo dat uh, de wolf die pakt altijd het zwakste schaap. Ja. En dat betekent wat mij betreft is eigenlijk gewoon uh, uh, dat als kinderen gepest worden, en trouwens ook in andere situaties, dat ze, uh, uh, uh, dat ze daar een signaal vanaf moeten geven en zelf moeten kijken hoe of wat ik ben zelf een hele hoop gepest, totdat ik op een gegeven moment mij daartegen verzette en het was op slag afgelopen. Uh, uh, want dan zoekt men een ander slachtoffer. Ja, ja. Dus ik, denk, ik denk dat het aangepakt moet worden van de andere kant. Ik ben het zeer oneens met de stelling. Nou, nam u het ook op voor dat andere slachtoffer, toen het uh, dus niet zich niet meer tegen u richtte? Hoe Ging u zich daar dan ook mee hebben bemoeien? Of dacht u van, nou blij dat het nu bij mij weg is? Ik heb me daar wel eens mee bemoeid, maar eigenlijk niet zo. He het was ook niet in, in, in, in, in zo erge mate, zal ik maar zeggen. Mm. Uh, uh, uh, wat mij gebeurde, ik, werd, uh, uh, ik, ik wou niet meeknokken met de vechtclub op school. En uh, het gevolg was dus uh, uh, dat op een gegeven moment uh, wanneer ze drie keer verloren hadden voor de andere school, de agressie zich op mij richtte. Ja, ja. En dan werd ik dus even man in elkaar geslagen. Ja, ja, ja, ja, en uh, ja. toen ik me daar een keer tegen verzetten en, en, en flink verzetten. En toen was het afgelopen. Ja. Dus het is bedrag, gedrag wat absoluut een halt moet worden toegevoegd. Ja, duidelijk. Maar niet door straf. Dank u wel, Stamper.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben ook voor het strengere aanpakken van uh, testers. Maar ik zou de discussie wat breder willen trekken. We hebben een tragische geval gehad van uh, de zelfdoding door een verpleegster in Londen. Naar aanleiding van die smakeloze krap door Australische DJs. En zo wordt ook in Nederland, vind ik, toch gepest... door bepaalde persoonlijkheden in de media. Oh. En die, uh, die vindt toch voorbeelden voor, voor veel kinderen. Als ik denk aan bijvoorbeeld profvoetballers... die dus uh, met grofgeweld protesteren mm -hmm. bij profwedstrijden... dat gedrag wordt gekopieerd door amateurvoetballers... op het veld op zaterdag en zondag. Oh. En als ik denk aan bijvoorbeeld grappen die op zich wel geestig zijn... van bijvoorbeeld een Jack Spijkerman of Paul de Leeuw... die smalhout en brandend zand. Uh, Giel Beelen, ook laatst Luc Ikink... Het is allemaal leuk en aardig. Maar ik denk dat heel veel mensen die op de hak worden genomen... Ja, ja. zich diep gekwetst voelen en, ze kunnen zich, en zij kunnen zich niet ja. verweren. Dus ook daar zou ik willen vragen aan veel mensen in de media... Uh, houdt op met best en breid. Dit is trouwens wel grappig. U haalt die zaak van die Australische DJs nog even aan. Ik las nou vanmorgen in die kranten. Die mevrouw heeft, uh, geloof ik, drie briefjes achtergelaten. En daar staat ook met name in dat zij door dat ziekenhuis... ontzettend onder druk is gezet op allerlei manieren. Dus ja, het is ook altijd heel moeilijk natuurlijk weer om die link dan onmiddellijk te leggen. Is het dan ook niet misschien dat ziekenhuis geweest... dat een hele verkeerde rol heeft gespeeld? Dat zou goed kunnen, ik weet er te weinig vanaf, maar vaak zie je dat er gewoon een aaneenschakeling van reacties komt, een kettingreactie. En helaas is daar dus een pestactie van een publieke persoonlijkheid onderdeel van. En het is natuurlijk één op één te wijten aan zo'n Maar U zegt zo'n voorbeeld doet eventueel volgen en dat is niet goed. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Ja, maar Joram. Joram. Ik zat even wel te luisteren naar het hele gebeuren. En het probleem is, kun je de schulden er iets aan doen, kunnen de scholen niet aan doen. Als ik naar mijn eigen verleden kijk. Uh, werd er van alles uh, ondernomen, ook door leraren, ook een stukje onmacht, uh, hoe het niet beter gaat. Maar op een gegeven moment heb je ook het probleem, als ik uh, kinderen wil plagen op de klasgenoten of wat nog schoolgenoten, ja, en er wordt op school wat gedaan, dan verplaatsen ze zich op een gegeven moment buiten de schoolplein. En daar is er totaal geen controle meer over. Ja. Maar ik merk ook, als ik naar mijn eigen zoon ken en naar mijn eigen dochter, uh, die werd op een gegeven moment ook geplaagd, uh, dan... Een, uh, ge, door een ziekte of met, hoe je het wilt noemen. Maar die hebben op een gegeven moment in de klas een PowerPoint gehouden, uh, een spreekbeurt erover gehouden. Ja. Om de klasgenoten deel uit te maken met, in hun leven. Van ja. wat er zich in hun dingen beleven en dat dingen. En dat toont dan op dat moment toch een, een bepaalde vorm van respect ja. en waardering. Uh, ja. Dus dat Tot heeft geholpen. Dat uh, toch een vorm van een dialoog aangaan met ja. de klasgenoten, de ja. schoolgenoten. Om... Duidelijk te maken, jongens, dit gaat er dit is. En okay. dat heeft toch wel bepaalde positieve punten afgewerkt. Ja. Goed zo, nou, dank voor de bellen in ieder geval. We gaan snel terug naar Els Hendricks, voorzitter van de Stichting Veilig Onderwijs. Uh, ja, dit laatste, uh, daar ben, kunt u het alleen mee eens zijn. Denk. Want u onderscheidde net hebben, dat pesten ook die groepen. Je hebt natuurlijk de pester zelf, die het echt uitvoert. En dan heb je natuurlijk een hele grote groep meelopers. Ja, absoluut. Die vaak niks zeggen, of uh, ja een beetje bijstaan uh, te Daar bijstand gaat het om, hè? die meelopers, maar niet alleen meelopers. We hebben een enorme grote zwijgende middengroep. En die zijn het allerbelangrijkste. En, uh, en, en wat een school niet ziet, kunnen ze wel te weten komen... via de ouders van die zwijgende middengroep. Dus als je, als je zoon of dochter thuis komt met het verhaal van... in mijn klas wordt er gepest, want die en die. En daarmee gebeurt het. En je hoort het één of twee of drie keer. Ik denk dan, dan uh, dat je dan als ouder je de verantwoording moet nemen... om naar de school te stappen van... Mijn kind komt met dit verhaal. thuis, Kom thuis ja? Uh, je, doe er wat aan. Wat, nou niet doe er wat aan, maar weet je wat er mm. in, speelt in jouw klas. Ja. En ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is. Want wat die laatste meneer zei: wat zijn uh, zoon en dochter hebben gedaan, dat vertelde Tim ook. Hè? Die belde en die zegt: Ik heb het op een gegeven moment bespreekbaar gemaakt in de klas. En uh, nou ja, dat helpt. Dat, dat helpt absoluut. Ja, er moet wel goede begeleiding zijn, vind ik. De school moet ervoor voor openstaan uh, om zoiets bespreekbaar te maken. Maar het helpt absoluut. Ja. En waar we het in het begin ook even over hadden... Dat zei ook nog een mevrouw, hè, van je moet juist de slachtoffers weerbaar maken. Alleen is dat misschien vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is inderdaad te gemakkelijk gezegd. Als je al jezelf niet mag zijn en je wordt daarom gepest... hoe wil je dan zo'n kind weerbaarder maken? Wil je dat... Door te zeggen, je mag jezelf niet zijn en nu moet je voor jezelf opkomen. Nou ja, of juist, je moet, je moet vooral jezelf zijn en je niks aantrekken van wat, wat anderen daarvan ja, vinden misschien. Oh, dat, dat kan ook. Uh, maar toch denk ik van, uh, we zitten daar te veel op het slachtoffer. Naar de pesten toe, want daar ligt het dan. Ja. Um, en die eerste, er was een van de, de mevrouw, die, uh, die noemde haar leeftijd ook. was in ieder geval over de tachtig volgens mij. Die zei van ja, ik ben vroeger ook gespest, maar ja. ik kwam dan thuis. En dan was mijn moeder er en die zei, kind, je bent gewoon een lief kind. Ja. En dat helpt ook. Absoluut, wees positief naar je kind toe. Uh, het is echt wel zo, als het pest erg lang duurt... kan je als ouder honderd keer zeggen, joh, je bent knap... Ja, want een kind gaat een, een, een beschadigd zelfbeeld krijgen, vindt het zich niet waard meer om geleefd te worden, om het leven te leven. En dan kan je dat kind best steunen van je bent knap, maar dan moet ook op een gegeven moment die, dat beste een hal toegeroepen worden. Ja. Want je kan thuis heel erg positief zijn, maar het kind moet toch Weer de hele ja, dag naar school. Ja, ja, daar gebeurt het dan toch en voor. Daar het gebeurt het um, goed, uh, dank dat u hier was, Els Hendricks. Uh, voorzitter ja. van de Stichting Veilig Onderwijs. Ja. Um, haar stelling is dus in ieder geval niet, niet uh, harde straffen. Uh, juist de pesters aanpakken en begeleiden. Uh, zodat ze dat niet meer doen. Scholen moeten pestkoppen harde straffen. 87% toch voor, uh, van de luisteraars is het eens. 13% oneens. Er uh, is door bijna 1100 mensen gestemd. Ga snel naar Amsterdam. Daar zit hij klaar. Jan Mom voor vrijdagmiddag live. Willen. Mocht hij willen, Jan Mom heet Hans Smeet vandaag. Dag oh. Jurgen, goedemiddag. Nee, maar die kwalijk Hans. Je dat lijkt dat toch niet helemaal uit. niet op hem? Nee, nee, ik heb meer haar ook, hè? Ja. Over, ja, over haar gesproken. We gaan het onder andere over de laatste Thunderdome hebben. Weet je wel, die, die gabberfeesten uh, uh, met Duncan Sutterheim. Verder is Ursula Begeer Geer, is uh, gastrecent Hans Dorresteins hier te gast. Uh, sport met de Frits Baarden natuurlijk. Live muziek van Zazie, heel leuk. Allemaal vanuit de kroon. Oké, okay, het was geen beste Hans hoor, dat ik jou mondde. Nee, dat niet, jongen. Uh, veel plezier zo meteen. Vrijdagmiddag live, na twee. Ik wens u een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer...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 ABN AMRO, de bank anoniem. Feliciteer Edukans op Facebook. En help een kind naar school. Dit is Radio 1.